Try to give an explanation I would combine Compromise and acceleration oh. Where do we go? Between the lines, that's where you call me. Thank you. Weer twee uurtjes Bob non-stop uh, kunnen horen, zie je hem in de avond. Welkom bij deze alternatieve FM. Uh, leuke opening trouwens. Uh, dat doet toch wel een beetje zomers aan, en zomer zal het zeker worden de komend weekend. Want dan uh, gaan de temperaturen wel omhoog tot in het zuiden, ik heb het weer al net te horen zeggen, tot 30 graden. Nou, uh, dan past dit uh, nummer dan denk ik ook wel bij. Uh, tenminste, wat betreft het geluid... Uh, of de song er uh, ook werkelijk over inhoudt... dat moet ik even het antwoord schuldig op blijven. Trying was dat, het begin van deze alternatieve Femme op 25 mei. Er zijn uh, ook uh, nieuwe dingen binnengekomen. Dus daar zullen we zeker wat uh, mee gaan doen. En dit was van onze vriend uh, Bas Thomas van Bemmelen. Zo heet hij... Uh, Voluit. Maar als je gewoon ook uh, dat afgaat korten, Batobbe... dan kom je ook inderdaad uh, tot die slotsom dat, uh, dat uh, ook zijn naam uh, inhoudt. Dus ja, wat dat er gaat, uh, is het ook niet helemaal vreemd, eerlijk gezegd. En uh, dit, uh, dit fijne, vrolijke werkje is uh, van de week verschenen bij... Uh, ja, uh, dat was uitgekomen. En dit is uh, een single van hem, Trying. En de dame die je hebt gehoord, dat is Laura Tuck. Die uh, mee heeft uh, gedaan op dit... Uh, op dit nummer. Nou, eh, zoals gezegd, hebben we best een, een rits vol met de muziek. Zo eh, hebben we bijvoorbeeld een nieuw werk van Panday. Dat is eigenlijk de opvolger van Cupgrass. De band eh, waar ooit Sophie Platenkamp mee begonnen is. En diezelfde Sophie Platenkamp die komen we straks ook natuurlijk tegen in een nummer van Veline Dus uh, wat dat er gaat, helemaal goed. Um, zoals gezegd uh, is uh, de, de temperatuur uh, zomers te noemen. Dus is, zijn de nummers eigenlijk ook een beetje daarnaar. Uh, dit komt uit Haarlem. Tenminste, hij woont in Haarlem. Maar Joost Dobber komt ergens anders vandaan. Maar hij resideert al een tijdje in Haarlem. Hij heeft meegedaan in dezelfde halve finale... als uh, bijvoorbeeld Tamara Woestenburg in 2012... van de Grote Prijs van Nederland. En dit werkje heet Heartbeat. Heartbeat.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 ja. dat die bleef hangen, maar gelukkig niet. Hanneke Laura was dit, met het nu. En dat is ook nog niet zo lang uit. Ik geloof uh, dik anderhalve week. En Hanneke Laura is een van de vaste uh, mensen die meedoet aan de bloesemtochten. Meestal georganiseerd door de Rode Kruis uh, van die streek. En de bloesemtocht had uh, dit keer zijn 25e uitgave. En Hanneke Laura is een van de vaste bespelers. En dat komt door fotograaf Ronnie van Schenkoff die uh, vaak nog bij mij ook nog eens een keer informeert van... heb je er nog een? Een uh, goede uh, zangeres of uh, singer-songwriter En dan meestal uh, heb ik er dan wel eentje. En voor het komende jaar heb ik dat ook al. Dus uh, die heeft hij al genoteerd. Het is dus een dame die vorige week uh, geweest is... maar daarover straks later meer. Want uh, zij gaat het komende weekend... Namelijk haar album presenteren. Um, daarvoor hoorde je Joost Dobben met uh, Heartbeat. Het uh, is alweer kwart over acht. En nu even weer tijd voor wat meer piet. Boulder Indie, zeg ik het dan altijd maar. Uh, van Herbs Excellent Adventure. En natuurlijk dat mooie nummer Adlam Disco. Make love hoorde je hier bij Alternative FM op ZFM Zandvoort met In The Right Moment daarvoor hoorde je Hot Love Disco van Herb's Excellent Adventure die band die komt uit uh, Purmerend bestaat uit Patrick Oxner uh, Danny Roosendaal, Marco Strikkers en dan voor ons een hele bekende namelijk Anton Leidegger die speelt ook uh, de drums uh, in deze band maar uh, niet alleen hier uh, bij deze band maar ook bij One Clueless Friend dus dat uh, weet je dan ook weer uh, daar uh, kennen we hem van. En uh, toen we dat lazen van... hé, hey, uh, hij gaat iets doen. Vonden we dat wel grappig... Uh, om dat eens even eventjes onder de loep te nemen. En ze hebben het toch met een vette knipoog hebben ze een, een leuke EP afgeleverd... waar zeven nummers op staan. Eigenlijk is het al bijna een album... Want als het meer dan zes nummers is, dan is het eigenlijk al bijna een album. Maar goed, uh, ik wil daar vanaf zijn. En dat bracht de tijd alweer acht minuten voor half negen. Uh, mensen die nu een beetje bij zijn gekomen van Ajax gisteren. Nou, uh, het, uh, men dacht een aantal van die supporters van... Hé, hey, we moeten eens eventjes bij het goede, uh, de goede plek staan op Schiphol. Maar het bleek vals alarm. Leuk bruggetje naar dit mooie nummer van Volt. En dat nummer dat heet ook... False alarm. The of my words makes me swear. of me. Dat, uh, dat Ik probeer het even op te zoeken en uh, even in de database te kijken. Via het internet. Maar ja, als die uh, op dit moment even een kleine onderhoudspleging uh, heeft... dan valt er op dat hele internet natuurlijk niet uh, na te gaan. Fan was dat met Experience, komt uit Groningen. Daarvoor hoorde je false Alarm van Volt Ook een uh, band die uit het uh, midden van het land uh, schijnt te komen. Dus uh, het is wat dat gaat uh, druk en spitsuur. Want ze sturen van alles en nog wat naar onze mailbox... In dat geval uh, hebben we ook uh, weer wat nieuw materiaal uh, binnengekregen... van uh, een aantal mensen uit de buurt van Utrecht. En dat weet ik wel bijna wel zeker. Want vanavond uh, zal er een, uh, een avond uh, worden georganiseerd... door Club 3 voor 12 in Utrecht. En daar wordt de EP van Panday uh, uh, gepresenteerd. En uh, ook wordt daar materiaal van Gifter gepresenteerd. Introduceert aan het grote publiek. Dus in die zin uh, zal dat heel erg leuk zijn. Panday gaat een EP-release doen. Voorheen Cupgrass met een andere zangeres. Dat klopt, want dat zei ik al. Dat was uh, Sophie Platenkamp. En tegenwoordig is het Kim Erkens uh, geworden. En uh, het is een Nederlandse band die met invloeden werkt... als Porter's Head, Radiohead, Massive Attack. En uh, dat uh, zal je zo direct in dit blokje van twee ook wel gaan horen. Een andere band die gaat uh, horen, dat is uh, Gifter. Uh, die zullen ook uh, te horen zijn met, uh, met het een en ander. Uh, om negen uur gaan de deuren open. Om kwart over negen speelt Gifter. En daarachter zal dan Pandate horen. Het is precies ook de, de volgorde waarin uh, wij dit uh, hebben neergezet. Speechless. Dat is dus het nummer waar je nu naar gaat luisteren. En dat is van Gifter. En let op, er zit wel heel veel raakvlakken met dood aan in. Stemgeluid van Kim Erkens, die eigenlijk Sofie Platenkamp doet vergeten. Cupgrass is niet meer, maar Pandé, des te meer. Nou is de EP vanavond uh, te beluisteren en te zien natuurlijk... in uh, de club van 3 voor 12 in Utrecht. Je moet me niet helemaal vragen waar het, uh, waar het is. Het is in Utrecht, in Utrecht stad zelfs. Uh, maar ze doen het niet alleen daarvoor. Er hoor je ook een band die ook te zien is. Daar gifter, die zal daar zeker hun uh, nieuwe single Speechless gaan uh, laten horen... En dat allemaal in één blokje. Uh, overigens zien we straks en horen we straks de band Panday nog een keer terug in het tweede uur. Want dan uh, zal je ze nog een keer horen. Want ja, we hebben de EP tenslotte. En uh, we lopen er een beetje op vooruit. Dus de mensen die niet vanavond uh, naar uh, Utrecht uh, kunnen... kunnen nog altijd nog eventjes het volgende uur nog even luisteren wat wij dan gaan draaien. Het is niet in ieder geval Sue Seducer. De single waarmee ze nu op dit moment een beetje... Wat meer bekendheid en een wat podium proberen te verwerven. Maar een andere track van het viertellende EP'tje. Uh, de EP moet ik zeggen. Nou, uh, tegenwoordig is dat uh, gemeengoed dat mensen met een EP komen. Uh, we hebben uh, naast Ruud Haveling en nog een hoop Zandvoortse muzikanten. Want uh, wat denk je bijvoorbeeld uh, van drummer René van Kolm bij Doe Maar? Uh, wat heb je natuurlijk met uh, Danny van het Loo? Uh, met uh, bijvoorbeeld... Uh, Field of Steel, uh, dan hebben we natuurlijk alleen Clark ooit voortgebracht als uh, Zandvoortse. Dane Clark is zelfs nog wel eens zijn vader dan bij uh, CFM Jazz uh, geweest. Maar er is er nog geen uh, neergestreken inmiddels hier in uh, Zandvoort. En uh, Marcus van Dam heeft hem gespot tijdens uh, Bevrijdingspop. Uh, dat heette toen uh, heette dat Greenfield, geloof ik. Hè? Ah, Greenfield, yeah. ja. En daar speelde ene Koen Alvares in mee. Ja, en nog twee. Ja. Een dame op een kagon en... Ja, de dame op de kagon is uh, duidelijk, uh, maar goed, er, en er is ook nog een frontman van de band. Maar uh, Koen Alvarez, daar ga ik nu naartoe, die woont in Zandvoort, maar hij maakt ook zelf wat nummers. En hij is op dit moment onderweg uh, om wat ja, van zijn materiaal te spelen op een aantal kleine festivaletjes. En een van de nummers die uh, ja, min of meer vrijgegeven zijn... en die je ook kunt vinden op SoundCloud... want dat uh, is de plek waar je uh, de muziek van Koen kan vinden... dat heet Hell or High Waller. Ja, Dit is Koen Alvaarders. I've been floating for years...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 or high water Het resideert natuurlijk gewoon in Zandvoort. Dat is wel heel erg leuk. Uh, proberen of we hem kunnen strikken. Uh, er zijn nog meer ijzers in het vuur waar we mee bezig zijn om hier naartoe te halen. Morgens van Domsen, uh, zijn mailbox is alweer een beetje uh, aardig uh, volgelopen. Tenminste, in ieder geval twee of drie mails heeft hij zeker al gezien. Over mogelijke uh, plannen die er uh, binnenkort hier bij Alternative FM uh, op stapel staan. Eén, gaan we er parkeren, dat is uh, Lisanne de Koning. Die, uh, daar zouden we 8 juni, maar dat gaat uh, voorlopig nog even de ijskast in. Maar dat uh, zal uh, op den duur nog, uh, denk uh, dat het zal na de zomer wel worden, ergens in augustus of september. Dan zal zij langskomen. Uh, wie geweest is, dat is vorige week. En daar werden we alle twee toch wel een beetje stil van. Toen zij op een gegeven moment dat nummer speelde. Uh, Complein met band. Uh, een van de bandleden is Wouter Mol. Die zit hierachter. Want die heeft ook nog zelf een, uh, een eigen onderneming. Zou ik bijna willen zeggen. Want ja, tegenwoordig zijn muzikanten ook nog wel eens een beetje ondernemers. En een deel van, uh, die, uh, van die mensen die uh, meespeelden bij Suzanne. Die zitten ook in de band van Wouter. Dus, en uh, Wouter heeft... Uh, een EP gemaakt... die geproduceerd is door... zeker geen onbekende hier bij... Alternative FM. Dat is Rick Korsmager... van Halfway Station. Want die heeft... dat album uh, geproduceerd. En hij heeft nog meer dingen gedaan. Maar daarover... later in het tweede uur meer. Want... Er zitten nog meer producties uh, verstopt van, uh, van uh, uh, Rico Korswagen, denk ik niet. Maar wel bemoeienis van Halfway Station, dus dat, uh, dat kan ik dan in ieder geval wel verklappen. Um, ik zei al dat uh, Susanne Sanders, dat uh, is de dame waar het eigenlijk uh, de komende week uh, over gaat. Want uh, zondag zal zij in het, uh, de kantine van het uh, theater Walhalla in Rotterdam... haar album My Stories gaan presenteren. Dus dat uh, ga je dan uh, daar krijgen. Uh, de eerste single die ze min of meer online heeft staan, dat is deze. Dat, uh, dat nummer dat heet Disappear. En daar kregen ze toch ons vorige week behoorlijk stil mee. Muziek en pop elkaar ontmoeten. En ik moet je ook bijzeggen. Um, we kregen van Dylan Sonder Van Low Edek Sound System te horen. Ja ze had toen al een stem. Die vergelijkbaar was met Kate Bush. Uh, en dat was eigenlijk ook. Ten tijde van het optreden hier in de studio. Was dat ook zo. <laughs> Bovendien. Uh, over Dylan gesproken. Die zit zo direct ook nog uh, met uh, Low EdX Sound System, Ook in dit uh, programma. Maar goed, uh, de twee hebben bij elkaar in de klas, uh, klas gezeten. Net als de harppiste uh, uh, van, uh, van, uh, van de band Maartje. Die, uh, die twee dames zaten dus bij, <laughs> bij Dylan in de klas. En uh, ja, ze kregen ons stil. Maar nu uh, gaan we de versie erbij pakken zoals we hem vorige week hebben ja, opgenomen. Ja, Die hoort mij in de verte ergens ja. wat, uh, wat aan. Uh... Hier is hij. Disappear. Zoals wij hem vorige week hebben opgenomen. ziet stil. <laughs> Dankjewel. denk <laughs> je wat. wat ja, we, de, we gingen niet meteen klappen. Dat, dat, dat vonden we. Uh, do, op een dusdanige manier vonden we dat wat, uh, wat ongepast. Kijk, uh, zo uh, zag het er dus vorige week uit. Uh, maar goed, uh, we, we komen dus wat, we, wat tijd betreft. even in de knel met Watermol. Die gaan we in het tweede uur draaien. Want dat is een beetje zonde als we die platen. Uh, of dat uh, nummer uh, ergens af moeten breken. vanwege net. Nieuws van 9 uur wat uh, eraan zit te komen. Nee, daarvoor hebben we even wat andere nummer. Die staat op de, op de lijst overigens. Want hier op de aankondiging zoals ik het uh, gedaan heb. Maurice van Hoek tot aan het nieuws van 9 uur. Is tired of running.